8 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Aan de ongelijkheid dat ambtenaren wel worden gekort op hun pensioen... maar politici niet, komt binnenkort een einde. Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een wetsvoorstel... waarin staat dat de pensioenen van oud-politici... even sterk zullen worden gekort als die van ambtenaren. Gepensioneerde politici merken tot nu toe niets van kortingen... of achterblijvende pensioenen. Het voorstel zou dit najaar naar de ministerraad kunnen. Bijna 7500 oud-politici krijgen op dit moment een pensioen. In Roden is een grote hoeveelheid grondstof voor de partydrug GHB in beslag genomen. Bij een schoonmaakbedrijf in de Drentse plaats ontdekten regisseurs 20.000 liter van een oplosmiddel dat wordt gebruikt bij het maken van GHB. In een loods van het bedrijf stonden verpakkingen klaar voor verzending naar onder meer Brazilië, Noorwegen en Turkije. De eigenaar van het schoonmaakbedrijf is aangehouden samen met twee mannen uit Emmen en Groningen. CDA-leider Buma ziet minister De Jager in een volgend kabinet graag terugkeren op financiën. In een Vandaag zei hij dat hij een serieuze poging wil doen om De Jager terug te vragen als het CDA weer in het kabinet komt. Hij wil dat er een financieel deugdelijk beleid wordt afgesproken. Volgens Buma heeft De Jager de afgelopen jaren niet alleen Nederland, maar ook Griekenland, Spanje en Portugal financieel scherp gehouden. Minister de Jager zelf heeft zich tot nu toe steeds op de vlakte gehouden over zijn politieke toekomst. Het is wel zeker dat hij niet in de Tweede Kamer komt. Zwemster Mirjam de Koning Peper heeft bij de Paralympics in Londen goud gewonnen op de 50 meter vrije slag. De Almeerse zwom een Paralympisch record van 34 seconden en 77 honderdste. Voor de Nederlandse ploeg was de vierde gouden medaille op deze Paralympische Spelen. Het weer, vanavond en vannacht wisselend bewolkt en overwegend droog. Morgen wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft dan droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Geen Q-koorts, maar minder stallen. Kies partij voor de dieren. Oorlog, moord en seks achtervolgen filmregisseur Roman Polanski... al sinds zijn jeugd.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 of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas-Cardif. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Een hele avond. Het is vandaag duurzame dinsdag. Dat is een soort alternatieve prinsjesdag met een duurzame troonrede. Waarschijnlijk ook wel een duurzaam koffertje waar normaal gesproken de miljoenennota in zit. De duurzame koffer staat symbool voor het duurzaam initiatief in Nederland. Alle duurzame ideeën, innovatieve ideeën vanuit de samenleving proberen te verzamelen. En met elkaar een, een stem te laten horen richting het kabinet. Er zijn ongelooflijk veel mensen in Nederland die duurzame initiatieven nemen. En deze koffer verzamelt hij en maakt hij zichtbaar naar politiek. En breed ook in de publiciteit. Ja, duurzaamheid. Het kwam vandaag ook mondjesmaat een beetje in die publiciteit. Maar het lijkt toch niet een hele grote rol te spelen bij de verkiezingsdebatten. Al weten we natuurlijk niet wat er vanavond uh, allemaal ter sprake komt. Maar als je het zo ziet, daar in Carré, dan zit dat er niet in dat dit onderwerp van gesprek wordt. En daarom doen wij dat vandaag wel met Lucas Reinders. Emeritus Hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. En u was natuurlijk het gezicht van de Stichting Natuur en Milieu. Vooral denk ik eind jaren negentig, eh, tussen 2000 en 2005. Eh, ja, u, u, als het over milieu ging, dan was u op de zender, toch? Nou, dat is zeer overdreven. Het voordeel van milieuorganisaties is dat er met velen zijn... en dat er ook vele woordvoerders zijn. Maar ik was wel een van de mensen die ook wel eens wat zei. Ja, want u bent een beetje bescheiden, want... Ik heb u al heel veel geïnterviewd en ik denk mijn collega's ook. Want u was een soort donkysot van het milieu. Nee, ik was meer voor windmolens dan daartegen, moet ik zeggen. Dus dat maakt me niet helemaal geschikt als uh, Don Quichot. Maar het is waar dat ik uh, vrij lang met het onderwerp ben bezig uh, geweest. En um, ook regelmatig in uh, het gevoel heb gestort, zal ik maar zeggen, wat Don Quichot natuurlijk ook uh, deed. Dus in die zin uh, is dat uh, correct. Het is alleen wel vanuit een andere achtergrond, ik ben. Denk Ik toch in sterke mate wel aan iemand met een wetenschappelijk achtergrond. Dat was Don shot ook niet echt. Nee, nee. maar de strijd, hè, daar heb ik het dan over. U was altijd aan het strijden en ik dacht vanmiddag toen ik over u las... ik dacht ja, je moet eigenlijk wel een hele lange adem hebben als je dit doet. Ja, dat denk ik ook. En, uh, het voordeel van mij is dan denk ik dat ik dat ook aan het begin dacht toen ik eraan begon. Dat die weg heel lang uh, zou zijn en dat het heel veel moeite zou kosten... en dat het ook allemaal niet snel zou komen... En dat is uh, correct gebleven. En dat helpt wel om het vol te houden, denk ja, ik. Ja, dat heeft u gewoon ingecalculeerd ja. aan het begin. Ja, dus als het weer een keer tegen zat, dan dacht u, ja dat, dat wist ik. Nou, dan dacht ik uh, wel dat dat vervelend was. Maar okay. ik dacht ook van, de, de tijd draait ook alweer een keer... en dan wordt het weer anders. En dat is tot nu toe altijd nog uitgekomen, moet ja. ik zeggen. Ja. Want nu, 2012, hebben we duurzame dinsdag. Nou, wie had dat uh, ooit gedacht, hè? met die duurzame koffer... en al die ideetjes die daarin zitten. Uh, wat, wat vindt u daarvan eigenlijk? Ja, ik vind het uh, wel een goed idee... maar ik ben ook een beetje het weeslachtig erover. En dat komt eigenlijk omdat ik... Uh, dat begrip duurzaamheid... Ik ben ermee begonnen, in 1984 heb ik dat als eerste gebruikt in Nederland... als vertaling van het Engels woord sustainable. En wat je wel ziet is dat dat begrip duurzaamheid... vergeleken met toen ontzettend verwaterd is, zou je kunnen zeggen. Het kan van alles betekenen. Wel een voordeel is van Duurzame Dinsdag... dat het naar verhouding veel betekent, zou ik maar zeggen, op milieugebied. En er zijn ook regelmatig aardige ideeën... en soms ook hele goede ideeën die dan gepresenteerd worden... En uh, dat is uh, denk ik belangrijk, niet alleen vanwege die goede ideeën zelf... maar ook omdat mensen daaraan meedenken. En het heel belangrijk is voor een verandering in, ma in de maatschappij... dat niet alleen uh, wetenschappers of politici ermee bezig zijn... maar juist dat uh, alle mogelijke mensen ermee bezig zijn. Ja, een van die mensen hebben we nu uh, aan de telefoon. Dat is Jaap Ori. Goedenavond. Ja, u was een van die mensen uh, die op duurzame dinsdag meedeed in een soort wedstrijd, zou je kunnen zeggen. Een heleboel particulieren die met een goed idee kwamen. En ja. een van die ideeën was van u. Wat, wat heeft u ingediend? Ik heb ingediend een, een watermolen. Een, een watermolen die uh, geheel onder water in uh, ja, vrije stroming kan werken. Stromingen vanaf 1 meter tot uh, 5 meter per seconde. En uh, ja, dus in, in bijvoorbeeld de Nederlandse rivieren zou dat prima uh, toegepast kunnen worden. Maar helemaal onder water? Je ziet helemaal, helemaal niks? Helemaal onder water, ja. Je, Je ziet, ziet niks. helemaal niks? Nee, nee, klopt. Dus hij ligt eigenlijk gewoon uh, uh, uh, horizontaal? Hij draait horizontaal en uh, hij wordt ongeveer een, uh, op een meter vanaf de bodem uh, op een statief geplaatst. En uh, ja, hij draait dus gewoon uh, zonder uh, kunstwerk of wat dan ook... Dus alleen het statief is, uh, is nodig en uh, draait hij in het zadel. Uh, en, en wat is het voordeel daarvan? Wat, wat, uh, u wekt daar energie mee op? We nou, wekken daar uh, elektrische energie op. En, uh, en uh, ja, de, de, de generator zit uh, in de unit uh, uh, ingebouwd. Dus het enige wat, uh, wat uh, ja, zeg maar zichtbaar wordt is de kabel die aan land komt. En uh, die uiteindelijk op een controlunit wordt uh, geplaatst. En uh, van daaruit wordt uh, gedistribueerd naar het net of uh, ja, eventueel lokale energie. Ja, uh, Lucas Reinders, uh, in het tussen hoogleraar en milieukunde, wat vindt u hiervan? Ja, het is een aardig idee, het is uh, denk ik op zichzelf niet helemaal nieuw. Uh, het is zo dat je bij de oude Grieken ook al van die horizontale uh, watermolens uh, vindt. Uh, je hebt ze ook in de 19e eeuw op grote schaal in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, in uh, Frankrijk, in... Schotland, uh, in Noorwegen enzovoort. Dus het is wel een oud principe. En het is wel interessant denk ik, om te kijken wat zijn er nu de mogelijkheden van. Hè? De oude windmolen hebben we ook nieuw verpakt. En dat is toch ja. een heel belangrijk groot product. Ik zou wel een keer willen zien, uh, wat levert dit nu op... Hè, en wat is dan de kostprijs van de energie die je ermee maakt. Ja, het is, is ook wel heel belangrijk tussen. om echt de toepassing breed te krijgen... want je moet hmm. natuurlijk concurreren met zonnecellen, met windmolens enzovoort... Uh, als je denkt aan de toekomstige energievoorziening. Ja, wat levert het ja. op meneer nou, dat is afhankelijk van, uh, van de, de snelheid van het water en, en de oppervlakte, de ruimte die, die je kan, kan benutten in de rivier zelf. Dus dat is uh, elke keer een, een, ja, zomaar een, een afweging van uh, de kosten en, en, uh, en, en ja, uiteraard uh, baten. Dus, uh, maar uh, ja, je, je weet wat aan energie in, in water zit, dat kun je berekenen. En uh, daar hebben wij nog een versneller op. Ja, het... een soort versnelling zeg maar, maken we maar maken met, een, met een venturi, een soort venturi maken we een versnelling, waardoor het water iets sneller op de, op de wiek komt, waardoor er ook meer vermogen kan worden ja, benut. zeg maar. Ja, en heeft u het nou van de Romeinen? Ik bedoel, hoe komt u erbij? Nee, nee uiteraard, wind en watermolens zijn, zijn al vanaf de Egyptenaren, dus 5.000 jaar oud. Dus dat is op zich, maar elke keer worden inderdaad allemaal nieuwe technieken bedacht. Waaronder ook die van mij. En, uh, en ja goed, die, die pas ik nu toe. En, uh, en we hebben dus getest bij, uh, bij Deltares en, uh, vorig jaar en dit jaar een, een, een prototype test gedaan. En dat uh, ja, is heel, uh, heel goed gegaan. Uh, dus, uh, ja, en we zijn het nu verder in een, in een, uh, ja, in een unit aan het, uh, aan het uh, ontwerpen. Die dus uh, daadwerkelijk ook in de, in de Nederlandse rivieren, maar ook in andere rivieren, ook, uh, ook in de rest van de wereld, hebben dit soort uh, uh, waterstromingen. Ja, dus u, wat u zegt, daar, daar, daar is een toekomst voor weggelegd. Dat hoort ja, wel althans. Absoluut, en is, ja. is het bedrijfsleven al geïnteresseerd? Bedrijfsleven, ik ben dus vandaag bij Duurzame uh, Dinsdag uh, Cent geweest. Ik was één van de, uh, de tien genomineerd. Ik ben het niet gehoord trouwens, hoor. dus uh, wat, wat dat betreft uh, waren er andere uh, mensen die dat nog betere idee hadden. Um, maar... Ja goed, uh, we hebben nu een we hebben de, de, de NUON de is is uh, geïnteresseerd geweest om, om uh, eventueel in een smart grid uh, toepassing uh, uh, te bekijken dus het terugwinnen van de energie wat ze voor een ander item hebben, uh, nodig hebben gehad. Om het eventueel terug te kunnen winnen. Nou, dat soort uh, zaken. Uh, waterschappen zijn we uh, druk mee bezig. Rijkswaterstaat zijn we nu op dit moment uh, druk in de onderhandeling. Ja, dus er is veel, veel belangstelling zou je kunnen ja. zeggen. Dus het levert misschien wel wat op. Mag, mag ik u danken meneer Orie voor ja, hoor, uh, in twee gedaan. dingen mee te praten over die duurzame dinsdag. Oké. Okay. Want dit is wel een beetje, meneer Reinders, wat je natuurlijk tegenwoordig ziet... Hè, dat zeg maar de gewone mensen, want het is niet meneers vak. Dit heeft hij gewoon bedacht en hij is een op opgegaan. Is dat wel toch een beetje de winst misschien van al die strijd, ook mede door u... dat deze mensen met dit soort ideeën komen? Ja, dat is denk ik zeker zo. Het is ook zo dat als je naar totale resultaten van kijkt... dat het echt enorm is. Ik denk als je... Denk aan de problemen die we hebben. Het energieprobleem is dan een heel belangrijk uh, probleem. Dan is bijvoorbeeld op het punt van energieefficiëntie... als je alles toepast wat we nu uitgevonden hebben... dan kun je met een derde van de energie toe. En uh, de technieken die er nu zijn, zoals zonnecellen... Uh, spiegelcentrales uh, die ook met zon werken... windmolens enzovoort... die kunnen in het in het land als Nederland... in de elektriciteitsvoorziening uh, voorzien. Dus uh, het, het is uh, ja, enorm wat er uh, bedacht is... En uh, ik moet er wel bij zeggen dat die innovaties dus enorm zijn als je terugkijkt in die periode waar ik ben bezig uh, geweest. Maar dat het grote probleem tot nu toe is dat ze uh, vaak uh, te weinig of niet worden toegepast. Dat is eigenlijk ja, het dus moeilijke. Ja, zijn ideeën genoeg, maar ja. het wordt dan niet voldoende opgepakt, zegt u eigenlijk. Ja, en dat, uh, Nederland is daar wel een extreem voorbeeld van, denk ik, in zekere zin. Dat kun je ook wel zien als je bijvoorbeeld de grens overgaat naar Duitsland. Ja. En je kijkt daarom, dan zie je veel meer windmolens en veel meer uh, zonnecellen. En uh, ja, dat heeft gewoon te maken met dat in het ene land toch een, een regering. Uh, een duidelijk idee heeft over de industriepolitiek, over hoe dat verder moet met de energievoorziening. En in het andere land uh, ja, dat niet heeft in de praktijk. In, in Duitsland is het brede consensus. Er moet nu echt iets gebeuren en dat gaan we dus doen. En in Nederland komt elke regering weer met een nieuw plan. Uh, soms slecht en uh, soms iets beter. En alles bij elkaar levert dat veel minder op. Dit is Radio 1. Twee dingen van Omroep Max. En vandaag met uh, Lucas Reinders, emeritus hoogleraar en milieukunde... aan de Universiteit van Amsterdam. Was het gezicht van de Stichting Natuur en Milieu. En uh, was altijd aan het strijden voor een beter milieu. En eigenlijk doet hij dat nog steeds. En als we dan teruggaan in de tijd, dan... U had het al over de politiek. Dat was een van de tegenstanders natuurlijk, hè, voor u? Nou ja, dat was wel zeer uh, wisselend. Hè? Dus je had uh, perioden uh, dat men in de politiek vond... er moest nu echt iets gebeuren. En dat hield het natuurlijk enorm. En dan... Uh, zie je ook dat, uh, laten we zeggen, de grote steun uit soms onverwachte hoek uh, komt. Ja, zelfs? Nou, ik denk wel een heel uh, karakteristiek voorbeeld uh, daarvan is dat als je terugkijkt naar de milieuministers die we hebben gehad. en dan zijn de twee beste ministers eigenlijk afkomstig uit uh, de VVD. En dat is niet onmiddellijk te zien uh, aan hun partijprogramma, zou je kunnen zeggen. Dat was dus onverwacht. Uh, Wie waren dat dan? Behulpzaam. Um, ik denk de beste was Nijpels en op een van de beste was Wincê, minister. Dat zijn allebei ministers uit de jaren tachtig. En uh, die hebben, laten we zeggen, ook voor een deel tegen hun partij in uh, geregeerd, zou je kunnen zeggen. Ja, en had die hebben niet dus verwacht. echt. Uh, nee, ik had het niet onmiddellijk verwacht dat dat zo zou zijn. En aan de andere kant zie je ook uh, bewindslieden die het veel minder goed doen dan hun partij uh, uh, eigenlijk zegt te willen bij de verkiezingen. En je ziet tijden dat er naar verhouding. Uh, veel druk op staat om iets te doen en tijden dat dat veel minder is. En ik moet wel zeggen dat de laatste 15 jaar ongeveer... is het een stuk minder dan in de 15 jaar daarvoor... de politieke druk om echt iets te gaan doen. Ja, u noemde Nijpels. Nou, die hebben wij vandaag even gebeld. Uh, milieuminister inderdaad. Eind jaren 80, geloof ik al. Ja. Hè? Ja. Uh, gevraagd hebben we uh, hem om u te karakteriseren. Nou, Lucas Reiners was natuurlijk een geweldige lastpak. Want hij was uh, buitengewoon uh, kritisch... Maar hij was ook zeer deskundig. Dat betekende dat als Lucas Reimers iets beweerde op de radio of op de TV of in een krant, dat je als milieuminister wel drie keer je achter de oren moest krabben. Een van de mooiste dingen over Lucas Reimers was een portret wat ooit is door de Volkskrant over, uh, over hem werd geschreven. En de Volkskrant zei toen: zelfs een hond gaat huilen als uh, Lucas Reimers op de TV komt. Nou, dat was denk ik uh, uh, een goede karakterisering van hem. Lucas kan als hij op de TV verscheen. Keek je altijd buitengewoon streng en buitengewoon zorgelijk. En uh, ja, sommige mensen noemden hem een, een, een, een mister Sombermans. Uh, dat was je overigens niet, dat heb ik als vaak gesproken. Lucas is in zijn feite heel vriendelijk, maar als het gaat om het beleid, dan kan de Korsrijners buitengewoon streng zijn. Maar ik denk altijd nog met heel veel genoegen terug aan de vele gesprekken die we hebben gehad. En soms met pijn aan de, de scherpe kritiek die hij ook kon hebben. Ja, dat was oud-minister Ed Nijpels. <laughs> wat vindt u ervan wat hij zegt? Ja, dat is uh, een aardige karakterisering, uh, denk ik. Uh, u herkent het is, zichzelf er wel in. Jawel. Mr. Sombermans. Uh, nou ja, dat is een beetje natuurlijk ook het product van hoe media iemand aanpakken. Uh, die karakteriseert op een bepaalde manier en die laten dan maar een klein stukje uh, van jezelf zien. Ik ben in mijn ogen en ook in de ogen van de collega's bij Natuur Milieu altijd een ontzettende lachenbek geweest, mijn schaterende lach was bekend in het hele pand, Want die kon je ook beneden horen, zal ik maar zeggen. En dat laten ze dan niet zien. Hè? Dus het is ook een beetje hoe je neergezet wordt door de media. En hoe is het met de honden? Heeft u vaak honden horen huilen als u op tv was? Of? Nou ja, wij, wij hadden toen zelf een hond en die barstte nooit in tranen uit, kan ik <laughs> wel zeggen. Dus dat was ook weer een beetje overdreven. Het was uh, een, een medewerker van de volkskant die graag mensen een beetje... Uh, nou ja, overdreven neerzetten, ja, laat ik het zomaar dat voorzichtig hoorde, ja. zeggen. Dat ja. hoorde ook uh, dat hoorde in die tijd dan, kennelijk he? bij uh, moderne journalisten. Ja. Ja. Maar een laspak was u, zei die. En eigenlijk, als ik een beetje zo uh, beluister, dan had u natuurlijk toch wel macht. Nou ja, ik, ik, in ieder geval had ik invloed, uh, laat ik het zo zeggen. Het is ook zo dat uh, als je kijkt naar... Zeker die periode, dan was het ook mogelijk om echt flinke stappen uh, vooruit te zetten... waar je dan ook zelf veel aan uh, kon, uh, kon doen. Noemt u dus iets dan waarvan u zegt, van, nou, dan ging ik toch bij die ministers op bezoek... en dat heb ik toch voor elkaar gekregen. Althans, ik, ik heb toch het idee dat ik daar invloed heb gehad. Ja, het was vaak wel ingewikkelder om maar één voorbeeld te geven uit de tijd ook van, van Nijpels. Uh, er was de situatie dat in wasmiddelen fosfaten zaten. En die fosfaten waren zeer schadelijk voor het watermilieu... Uh, dus uh, veel uh, dode water, zou je kunnen zeggen, kreeg je ervan. En uh, de wasmiddelfabrikanten zeiden, dat kan er niet uit... want anders uh, gaat in het ondergoed en staan de wasmachines stil. Dat was onmogelijk. En toen viel mij op dat in Zwitserland men het er wel uit had gehaald... en dat er geen gaten in het ondergoed vielen. <laughs> en dat ook de wasmachines het uh, deden. Dus toen ben ik begonnen eigenlijk met een campagne... om de firma die dat in Zwitserland leverde, percel over te halen... om dat ook in Nederland te gaan doen... en ook een aantal van de huismerken van uh, bedrijven uh, erop over te krijgen. En dat lukte. Uh, en toen dat eenmaal begon, toen heb je dus geprobeerd om iedereen ervan af te krijgen. Dus ook Unilever, die er helemaal geen zin in had. En ook uh, Procter en Campbell, die dat ook niet wilde. Maar hoe deed u dat dan? Ging u dan echt uh, de deuren We gingen onderhandelen met die bedrijven. En, ja. en uh, het stuk in de krant dat ze niet deugden, enzovoort. En ik moet zeggen dat, dat geef u dan, dat ja. ze niet deugden? Ja, ja, ja. En dan gingen de deuren open bij die bedrijven? Ja, ja. Dus, dat is ook wel weer in Nederland met de polderen natuurlijk. Dus er wordt wel onderhandeld. Maar ik was natuurlijk streng voor ze en ik wil dat dat snel... Uh, Veranderde. Maar goed, hoe gaat dat dan? Ik bedoel, dan, dan word je inderdaad uitgenodigd op het hoofdkantoor van Unilever. Nee, nou ja, het was met uh, een overleg met alle fabrikanten tezamen. En uh, Perseel hield zijn mond dicht en uh, die wilden niet nog meer brokken maken dan ze hadden gemaakt bij hun collega's, want die, die markt verschoven ontzettend. Hè, dus Persil groeide enorm uh, in marktaandeel. Het was de grootste verschuiving eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. En, uh, maar goed. Uh, Unilever en we wilden uiteindelijk niet snel door de bocht. En toen heb ik gezegd, ja dan houd het ook gewoon op. Uh, en toen is Nijpels uh, ingesprongen, moet ik zeggen. Die heeft gezegd tegen de fabrikant, je moet nu echt iets doen. Die heeft er ook met hen onderhandeld. heeft iets minder uitgekregen dan ik wilde. Maar uiteindelijk had uh, ik er wel vrede mee. En is het gelukt om die fosfaten toch vrij snel uit de wasmiddelen te krijgen. Ja, ja. Dus u had uiteindelijk wel de politiek nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat is vaak zo dat je dat toch nodig hebt. Hè? Ook omdat de uh, politici, en, en zeker VVD-politici... die hebben toch ook een andere invloed op het bedrijfsleven... dan iemand met achtergrond in een milieuorganisatie. Dat was een belangrijke factor. Maar het is ook zo, dat moet dan worden afgetimmerd. En, en zo worden afgetimmerd dat niemand daar, uh, ja, zoals dat dan heet... Uh, free rider wordt. Hè? Dus uh, een beetje een zootje van maakt en tochten mee wegkomt. En dan is natuurlijk een overheid die dat gewoon vastlegt en ook controleert van gaat dat wel goed? Is, is van groot belang. Ja, en, en, en nog even terug naar die bedrijven. Hoe zagen die bedrijven, want de politiek, hè, dat zei Nijpels net, die, die zagen u toch, want de politici zagen u als lastpak, maar hoe zagen de bedrijven u dan? Ja, die bedrijven vonden het aanvankelijk nog veel erger. Uh, en die daar kon je ook niet normaal mee praten. Dus ik, ik kan me ook wel herinneren, de eerste keer dat ik me met Shell bemoeide... toen ging dat over hun raffinaderijen. En raffinaderijen die hebben pijpen en tussen die pijpen zitten flensen. Dat zijn een soort van aansluitingen. En daarvan had ik uitgevonden dat die enorm lekte. En uh, toen, toen zei ik, kan dat nou niet verbeteren? Nou meneer Rens, daar kan absoluut niks aan verbeteren. Want Shell zorgt dat alles maximale efficiëntie heeft. En toen heb ik laten zien dat het elders wel beter komt. Maar dat hadden ze dus geen enkel begrip voor. Dat was totale flauwekul enzovoort. En dat, dat gaat eigenlijk vrij lang door tot een stuk in de jaren tachtig. Uh, maar dan zie je dat die bedrijven ook echt veranderen. En dan is het wel mogelijk, ook als buitenstaander, een normale discussie met ze te voeren op inhoudelijk uh, gebied. En dat is, is een enorme verandering die tot op de dag van vandaag voortduurt eigenlijk. Ja, dat je maar maar ze zaten niet met open armen op u te wachten. Nee, in tegendeel. Ik bedoel, ik was natuurlijk de, de gebeten hond. En als ze mij konden pakken, dan de, de, deden ze dat ook. En ja, hoe deden ze dat dan, dat pakken? Nou Ja, dat was een beetje lastig omdat ik niet zo makkelijk te pakken was. Omdat ik meestal gelijk had, zal ik maar zeggen. Dus, uh, maar goed, je moest ook niet een kleine slip van de pen maken, want dan uh, hing je natuurlijk. Hè? Dus uh, dan, dan gooiden ze een, een, een proces er tegenaan enzovoort. Dus nou, het is. Uh, ja, het was niet eenvoudig. Maar goed, ik probeerde hem altijd zo goed mogelijk voor te bereiden. En ik wist veel van wat in het buitenland gebeurde en had veel gelezen. Wat gewoon kennisvoorsprong vaak. Ja, interessant genoeg wel. En uh, ja, dat maakt het natuurlijk wel makkelijker om uh, ja. overheen te blijven. Ja, kennis is macht, hè, toch? Ja, um, in zekere zin wel. Niet altijd. Onder de laatste regering was het geen macht, maar uh, laten we zeggen, het is vaak wel macht. Ja, ja. laten mm. we nog maar even praten over de politiek. Want. Uh, ja, we gaan nog naar die verkiezingscampagnes kijken, want... Als je kijkt tot nog toe, dan dat zei ik al aan het begin... dan gaat het toch niet echt heel erg over milieuthema's. Hè? Maar gisteren eh, kwam er toch opeens uit onverwachte hoek een soort discussie op gang. Ook eh, politici lieten zich daarover uit. En dat ging dan over intensieve landbouw. Eh, voorzitter Dijkhuizen van de Universiteit van Wageningen... die eh, zei namelijk dat we met het oog op de groeiende bevolking... juist aan intensieve landbouw moeten doen. Dat is beter voor het milieu. Als je alles op dierlijk welzijn zet en je laat alle dieren buiten lopen, zoals we dat allemaal graag willen, ik kom van de boerderij, dan betekent het dat je ongeveer vijf, zes, zeven keer zoveel land en ruimte nodig hebt. Terwijl er nog twee miljard mensen bij komen. Dus mijn vraag is: hoe komen we aan die grond? Ja, en dus moet je aan intensieve uh, veeteelt doen, zegt hij, of landbouw. Want anders kunnen we al die Chinezen geen biefstukje op zijn bord uh, geven. Wat vindt u daarvan? Nou ja, daar is wel wat tegenin te brengen. Het, het eerste punt is dat um, we hebben verschillende manieren om eiwit te maken. En, en vlees is een van die manieren eigenlijk. En het is buitengewoon belangrijk voor de voeding dat we voldoende eiwit binnenkrijgen. We kunnen dat met planten doen en we kunnen dat met dieren doen. En met dieren is dat zeer inefficiënter dan met planten. En uh, als het nou zou lukken om mensen meer vegetarisch te laten eten... Uh, dan uh, verandert de wereld enorm. Heb je veel minder grond nodig dan we op het ogenblik nodig hebben... En dat zou dus enorm helpen. Nou is zo'n verandering eh, iets wat heel langzaam gaat. En dat komt omdat we millennia het idee hebben... Eh, veel vlees eten is rijkdom en macht, zou ik maar zeggen. Dat, dat gaat gewoon met elkaar op. Dus dat is een enorme cultuur... Van ja, mensen die, die alleen maar plantaardig eiwit uh, eten, die deugd eigenlijk niet had. Ik zelf ook toen ik kleine jongen was. Ik had één oom die was vegetariër, dat had een gekke baard en die deugde niet, <lacht> Zou ik maar zeggen. Dus, dat, dus nou ja, dat, dat, dat duurt dus gewoon lang. Ja, dus eigenlijk gaat hij een beetje mee in die ouderwetse uh, trends. Ja, hè, we moeten eigenlijk veel naar plantaardig eiwit toe en dan is het probleem een stuk minder. Het andere punt is, wat hij zegt is in essentie niet juist. Want als we intensieve veehouderij doen, die, die, die dieren moeten wel eten. En evenveel eten als een niet-intensief dier, zou je kunnen zeggen. Dus, um, en, en daar is land voor nodig. En wat vooral daarvoor nodig is, is heel veel soja en heel veel graan. Het over, overgrote deel van de soja- en de graanproductie op de wereld, dat gaat naar dieren toe. Dus dat, daar is heel veel grond voor nodig ook. Ik, ik ben het er overigens wel mee eens dat je moet zeggen dat een zekere mate van intensivering die sterker is dan bij de biologische teelt gebruikelijk is, is wel nodig als we zoveel mensen hebben. Ja. Ook als we heel veel meer plantaardig eiwitten eten. Dat zegt eten, hij ook, het is onontkoombaar, zegt dat hij. Dat is onontkoombaar, maar dan ligt intensivering niet zozeer in de Nederlandse landbouw, wat hij eigenlijk suggereert, maar ligt veel meer in de Afrikaanse landbouw. En, en voor een deel ook in de Zuid-Amerikaanse en Aziatische landbouw. En daar kan Nederland ook wel bij helpen, want we hebben daar ook een aantal trucs op gevonden, om de milieubelasting daar niet al te groot van te maken. Maar hier in Nederland zouden we eigenlijk niet verder moeten intensiveren, in mijn ogen. Want dat, dat leidt tot zeer veel meer problemen omdat je de wet van de verminderende meeropbrengst hebt. Hè? Die moeten er steeds meer ingooien om er nog een klein beetje bij te krijgen. Dus u stemt partij voor de dieren? Nee, nee, ik stem geen partij voor de dieren. Wat, wat ik stem is overigens uh, geheim, dat hoop ik zo te houden. <laughs> maar, het, maar, het, het is maar, maar, wel een soort partij voor de dieren naar verhouding. Uh, natuurlijk uh, zowel milieu als diervriendelijk is. Ja. Ja, want, toch maar even naar die andere partijen. Um, hoe, hoe heeft u de afgelopen uh, tijd naar dat kabinet Rutte zitten kijken? En, en wat daar gebeurde uh, wat betreft milieu? Nee, ik denk, als je terugkijkt sinds het begin van moderne milieubeleid... was dit het allerslechtste kabinet wat er geweest is. Er is geen twijfel over mogelijk naar mijn idee. Ik denk, wat de bewindslieden, die vooral verantwoordelijk waren voor deze zaak... dat waren uh, drie CDA's en één VVD-minister, uh, hebben gedaan. Dat was, als ze iets konden doen, dan deden ze het meestal fout, laat ik het zo zeggen. Op wat is het ergste wat ze hebben gedaan? Nou, het is, ja, het is, je kunt het bijna niet. Uh, er is zoveel. Er is zo, zoveel wat, wat ze niet goed hebben gedaan. Daar krijgt dat, u echt hoofdpijn van. moeilijk is uh, te citeren. Nou ja, laten we het zo zeggen. Als je ons vergelijkt met, met Duitsland. Hè, waar nu serieus wordt gepraat over energiewende. en wat er dan voor moet gebeuren. en je vergelijkt dat met wat in Nederland gebeurt is op dat gebied. dan is dat natuurlijk om in tranen uit te barsten. Ik kan het niet anders zeggen. Er gebeurt er kan helemaal niks. zoveel. Uh, het kan ook tegen redelijke kosten en vervolgens laat men het hier gewoon uh, puur erbij liggen. En heeft u een verklaring? Want je zou ook kunnen zeggen... het was natuurlijk een kabinet van de VVD en het CDA... gesteund, gedoogsteund door de PVV... maar het CDA is toch ook een, een partij van rentmeesterschap... en we moeten vooral uh, naar de volgende generaties kijken. Maar dat kwam er niet echt uit? Dat kwam er helemaal niet uit. Uh, en het is ook een van de goede voorbeelden waarbij je kunt zeggen... dat een verkiezingsprogramma dus uh, zeer veel meer belooft... dan men in de praktijk uh, waarmaakt. Ik, nogmaals, Het zijn de allerslechtste uh, CDA-ministers geweest... die verantwoordelijk waren in dit gebied, uh, naar mijn idee ook. Uh, dus het is uh, verbazend. Het is uh, wel in zekere mate begrijpelijk. En dat, dat heeft ermee te maken dat we in Nederland uh, twee problemen hebben. Het ene probleem is dat in de media wordt maar in korte pieken aandacht besteedt. En dan is men heel erg milieu moe en dan hoor je weer een hele tijd niks. Het gaat zo alleen maar over zeggen. economie en de ja. euro en Griekenland dus en Spanje. dat is een probleem. En de laatste piek was zo tussen 2006 en 2008. En dat is nu dus een stuk rustiger. Een het tweede punt is, je ziet eigenlijk dat veel gebeurt... als er een soort van brede uh, consensus is... dat er echt iets moet gebeuren in de politiek. Hè? Dus van links tot rechts. En dat heb je in landen als Duitsland, Oostenrijk, uh, Zwitserland, uh, Denemarken. Uh, maar waarom hebben wij dat hier dan niet? Want ik hoorde vanmiddag iemand zeggen op de radio... ja, zolang de stroom nog uit het stopcontact komt... Maak ik me niet zo druk? Ja, wij hebben een, een soort van pad gevolgd wat een beetje vergelijkbaar is met de, de Verenigde Staten. De Verenigde Staten waren eigenlijk het eerste land waar men heel hard begon aan dit onderwerp, vijftig uh, jaar geleden. Met toen ook een brede consensus. Zo'n president van de Republikeinen als Nixon bijvoorbeeld was echt knalgroen voor huidige begrippen. Um, maar het is uh, gebroken daar in de jaren tachtig onder president Reagan. Hier is het ongeveer tien jaar later uh, gestopt dat idee van er moet echt iets gebeuren en is er intussen. Sterke uh, links-rechts tegenstelling overgekomen. En als je ook het PVV-programma nu leest, dat, ja, ik laat zeggen, milieubescherming en natuurbescherming is bijna even erg als Europa. Of de islam, zal ik maar zeggen. Dat is dus echt heel vreselijk. Nee, dat was, laten we zeggen, uh, 30 jaar geleden was het ondenkbaar dat een rechtse partij zoiets zou zeggen. Dus het is ook echt rabiaat rechts en tegen milieu en tegen natuurbescherming. Uh, en, en de VVD en de CDA hebben daar tegenaan geschurkt in feite. Dat, en ja. Het is heel betreurenswaardig dat die tegenstander is... want die maakt het buitengewoon moeilijk... om dus een consistent lange termijn beleid te voeren... wat je nodig hebt voor een goed uh, uh, beleid... op het gebied van milieu en natuur. Ja, en denkt u dat dat, uh, wat dat... Is er dan één partij die er heel erg uitspringt nu? Nou ja, ik denk je hebt de, de linkse partijen naar verhouding een stuk beter, zou je kunnen zeggen. Maar ook bijvoorbeeld een partij als de, de, de ChristenUnie is naar verhouding goed. Dus als je ja, een, een christen hebt en dat wil laten blijken in je stem en een groen hart hebt, dan kun je dat stemmen in plaats van het CDA. Nou, ik ben heel benieuwd of het zometeen daar in Carré in Amsterdam met die acht partijen gaat over het milieu. Wat denkt u, zo'n we wetje doen? Denk het niet, hè? Ik denk dat de aandacht ervoor, als hij al aanwezig is, zeer bescheiden zal zijn. Het ligt overigens natuurlijk ook aan de media die dat organiseren. Uh, en het nou, we zullen gaan durven hoe vaak het woord duurzaamheid het valt. Het punt is wel dat ik denk dat het nieuwe kabinet... wel een stuk minder milieuschadelijk zal zijn dan wat er nu geweest is. Goed. Dank u wel voor uw komst naar twee dingen. Lucas Reinders, emeritus hoogleraar en milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. En natuurlijk een van de gezichten van de Stichting Natuur en Milieu uh, in het Verleden. Goed, als u meer informatie wil, ga naar onze website dingen.nl. En zometeen de stemming van Nederland met Eva Jinek. Gaat natuurlijk ook over dat carré-debat, of niet? Ja, natuurlijk. We hebben Sivert van Linde hier bij ons in de studio. Hij gaat het volgen voor ons. En als er wat spannends gebeurt, dan gaat hij ingrijpen. En drie keer per half uur gaat hij in geval ons op de hoogte houden... van wat daar allemaal gebeurt. Dankjewel. Nu eerst het nieuws met Juri Stubenitski. Radio 1. Het NOS-journaal. Het cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa... houdt vrijdag een landelijke staking. De medewerkers leggen dan het werk voor 24 uur neer, omdat ze meer loon willen. Eerdere acties van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij... waren kleiner dan de staking van komende vrijdag. Er komt een einde aan de ongelijkheid... dat ambtenaren wel worden gekort op hun pensioen, maar politici niet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een wetsvoorstel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 En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Eva Jinek. Goedenavond en welkom bij de stemming van Nederland op deze dinsdagavond. Een dag van voorzichtig optimisme bij de Partij van de Arbeid. We zijn er nog niet, waarschuwt Hans Spekman. En de dag dat D66 de SP definitief uitsloot. Althans, bijna definitief dan. En natuurlijk de dag van het grote carré-debat. Dat zojuist is begonnen. Ja, ik kijk omhoog, dat klopt. Mijn gasten vanavond hier in de studio zijn campagnestratege Bart Jochems... en speechschrijver Huip Hudig. Met hem praten we over de laatste ontwikkelingen. Heren, goedenavond. goedenavond. Welkom. Goedenavond. Ook in de studio, <coughs> pardon, Sievert van Lienden, voorman van de G500. En hij volgt voor ons het grote carré-debat. Dus ik ga je niet te lang onderbreken. Sievert, welkom. Hai, goedenavond. Um, hebben we al iets kunnen zien? Hebben we iets waar kunnen nemen in beeld? Nee, ze gaan zo beginnen. Ja, het is natuurlijk vanavond spannend. Uh, Samson die moet zich gaan optrekken aan Rutte. Terwijl Rutte natuurlijk moet niet van, van, te hard van zich gaan aftrappen richting Samson. Want dan gaat hij er onbedoeld een tweestrijd van maken. Maar de laatste peilingen zullen hem zeker zenuwachtig maken. Dus het, uh, het wordt spannend. Wo blijft het na vanavond wordt het een tweestrijd Samson-Rutte. Of gaat Rutte toch comfortabel naar huis en blijft een drie-strijd? roemer Samson-Rutte? Reken je nog op vuurwerk? Iets spectaculairs? Ik denk het wel, want dit debat was tijdens de vorige verkiezingen... het meest spectaculair, was beslissend voor de campagne. Het is superstrak georganiseerd, het is heel inhoudelijk, het is heel spannend. Um, dus het zou me niet verbazen als vanavond wel... dus die definitieve slag valt of het een tweestrijd of een drie-strijd gaat worden. Kan je daarin vinden, Bart, in deze analyse? Niet helemaal. Um, in die zin, uh, ja, twee strijd, drie strijd, oké. Okay. Voor Rutte is het natuurlijk prachtig, en dat heeft hij ook ingezet... Uh, om het over de socialisten te hebben. Dus die hoopt eigenlijk dat er nog een tweestrijd tussen uh, Roemer en uh, Samson uh, komt. En Samson is de man, het uh, man to beat op dit moment. Uh, Roemer probeert hem in zijn kamp, uh, in zijn kamp te trekken. Ik uh, ben benieuwd of Samson uh, dat... Uh, kan weer staan en zo verstandig is om dat niet te doen en dus niet voor iemand uit te spreken. Als hij dat doet, dan is hij alweer een end onderweg. Voor wie is het het meest gevaarlijk vanavond? Huip, denk je? Nou, ja, ik denk dat dit uh, dat soms wel meer aangevallen gaat worden vanavond en dat het voor Rutte comfortabeler wordt daardoor. We gaan het uh, allemaal meemaken. Siebert gaat het voor ons volgen en wie ons op de hoogte houdt van al het politieke getwitter is Luc Iking. Dat was een beetje de van alles wat-dag op Twitter. Iedereen ging een beetje zijn eigen kant op. Hero Brinkman meldde zich bij RTV Oost... en tweet een foto van zichzelf met de presentatrices. Kandidaat Kamerlid van de VVD, Han ten Broeke... tweet op An. ten Broeke en zegt tegen Brinkman... ik loop u mis, henne door. Dat is het Wens. Lekker gemoedelijk daar dus. Sowieso zijn de twee kennelijk dikke matties. Han ten Broeke tweet nog achteraan. Knallend voor die zetel, succes. Kees Verhoeven van D66 gebruikt een dag... om een beetje een plaatje te maken van Alexander Pechtold... als George Clooney met een kop koffie in zijn handen... En daaronder staat dan D66, what else? Heel creatief ben je allemaal te zien via @keesv. En Bart de Liefde van de VVD is zich op Twitter een beetje sportief aan het voorbereiden. Hij hockeet morgen samen met Fred Teven en Hero Brinkman tegen de Hockey Internationals. Dus dat wordt lachen. Zoals iedereen weet gaat deze campagne grotendeels over de economie. En vanaf vandaag daarom een uh, speciale rubriek in deze Twitter-update. It's the economy stupid. En ik heb daar even een dingetje voor gemaakt. It's the economy stupid. Hey. Ja. Ja. <laughs> We beginnen heel overzichtelijk met de staatssecretaris van Financiën, Frans Wekers. Die is in Limburg namelijk aangehouden toen hij volgens een stadswacht illegaal aan het flyeren was. Veel reacties in de trant van: waar denkt meneer nou eigenlijk dat we helemaal mee bezig zijn? Sven Tuinstra tweet op: Sven Tuinstra en zegt: Tja, niemand staat boven de wet. Twittera Eve Meijerink is op: Eve Meijerink een tikkie boos en zegt: Volstrekt idioot dat je dus voor de vrijheid van meningsuiting bekeurd kunt worden. Rens Oving zegt op zijn Twitter dat zero tolerance kennelijk toch werkt. En Laura Huisman is de hoofdvoorlichting van de VVD en probeert de gemoederen een beetje tot bedaren te brengen. Ze tweet op Ed Laura Huisman. Lieve vrienden van het journaalje, bericht dat weken zou zijn aangehouden... is pure onzin, dat u het even weet. It's the economy stupid. Morgen weer een nieuwe. Verder was het uh, Twitter druk bezig met de voorbereidingen voor de debatten die vanavond plaatsvinden. Vooral het carré debat is veel besproken. Tom die tweet en twijfelt nog, wil ik dit debat zien of ga ik de binnenkant van mijn ogen bewonderen? Mark Twain die zegt op Mark Twain 2 dat hij een politicus wel eens iets interessants zou willen horen zeggen en de kans daarop schat hij natuurlijk niet heel. Ik denk trouwens dat het niet echt de echte Mark Twain is. Francine Nijkamp heeft geen zin meer in en laat op haar Twitter weten dat ze lekker naar de nieuwe series van Dallas gaat kijken. En, en mocht je thuis nou wel gaan kijken, hou dan rekening met één extra beter. Ene Saskia Reuven zegt op Sassi, sassifrassie50 dat ze lekker het carré-debat gaat kijken... en dat ze ook een beetje gaat meebabbelen. Dus dat wordt druk daarin, carré. Morgen nieuwe tweets. En uh, tot dan. Heerlijk. Luc Ikking, dankjewel. Huip en Bart, we gaan even uh, de laatste dingetjes doornemen... Wie gaat er met wie regeren? Het lijkt een van de belangrijkste thema's van de verkiezingen te worden. Vandaag zei D66-voorman Alexander tot dat hij de kans dat hij met de SP gaat regeren zeer klein acht. Daar gaan we even naar luisteren als het goed is. Nou, ik heb al eerder gezegd, ik acht die kans bijna nul. Waarom? Omdat de SP zich buitenspel zet. Maar ook de PvdA en de SP een aantal zaken hebben die mij niet bevallen. Ja, Bart, ik begin even bij jou. Is het nou slim van al die partijen om zich zo uit te spreken over mogelijke dat vind ik coalities? Ik nee, dat vind ik niet. Kijk, je, je, je maakt een, een partijprogramma, uh, daar zet je commissies voor op... daar denk je goed over na en dan komt er een dik boekwerk uit. Nou, bij sommige trouwens helemaal niet zo dik. Maar er is goed over nagedacht. Je gaat dan mee naar de kiezer, je zegt tegen de kiezer... stem op mij en de campagne is een week aan de gang. En wat doen we? We gaan zeggen, nou, ik ga met die of met die trouwen... en met die in ieder geval niet, enzovoorts. Dus de kiezer denkt dan, ja, als ik Pietje pak... dan krijg ik Jantje erbij. Dus, nou, dan krijg je hele andere uh, bewegingen in dat stemhokje, denk ik. Dus... Andere niet motieven. Verstandig. Andere motieven, meer strategische motieven. Dus ze anticiperen erop dat de kiezers strategisch gaan stemmen. Dat nee, ik weet niet of, er... of, ze, of dit nou bewust is. Of dat ze gedwongen worden door vragende journalisten. Dat kan ah, natuurlijk ook. Ja. En dat ze dus niet tekstvast zijn en niet boodschapvast. En dat ze nu al een beetje aan het kijken zijn. Nou, nou, ik ben nu misschien niet zo sterk. Laat ik maar eens in de richting van een andere partij gaan lonken. Nou, dat hebben we met Roemer gezien. Die in de richting van Samsung uh, bezig, uh, bezig is. Maar anderen, zoals Samsung, heel verstandig. Ook Rutte. Die spelen zich niet uit. Ja, over een paar extremen. Maar verder laten ze het allemaal keurig in het midden. Stemt u eerst maar eens even op mij. En daarna gaan we met uw stem iets moois doen. Ja, Huip, speechschrijver ben je. Um, bezig met verhalen vertellen natuurlijk. Is het onverstandig om zo in het laatste stadium van je verhaal af te wijken... en te gaan praten over mogelijke coalities? Zou je dat iemand adviseren? Nou ja, ik denk dat in dit geval met Pechtold... dat hij gewoon echt om aandacht schreeuwt, letterlijk... En ja, het bijna uitsluiten is een beetje het equivalent... van op het uh, middelbare school. Ik was zo boos op hem. Ik heb hem bijna in elkaar geslagen. Weet een je. bijna zwanger. Ja, ja een precies. Zwanger. Ja, ja, ja. Dus het is in die zin vind ik het niet een heel sterk uh, verhaal. En ik denk dat dat vooruitlopen op coalities... dat vind ik wel interessant. Omdat natuurlijk een van de dingen wat een beetje buiten zicht blijft... is dat Wilders eigenlijk met niemand kan samenwerken. En ik vind het dus ook grappig dat hij in alle debatten... gewoon op de oude voet doorgaat alsof er niks gebeurd is. Terwijl hij eigenlijk toegaande kiezer zal moeten uitleggen waarom ze nog op hem zouden met stemmen. Want hij wil met niemand samenwerken. Maar doordat Wilders eigenlijk al buitengesloten is... wordt het wel heel interessant wat de mogelijke coalities worden. En is het haast onmogelijk voor partijen als PvdA en VWD... om te gaan zeggen dat ze niet met elkaar willen werken. Want er blijft gewoon niks over als ze ja. doen. Ik vind dat, als ik jou zo hoor... dan denk ik dat Wilders dat weinig in zijn neus gevreven krijgt. Dat die eigenlijk uitgespeeld is, toch? Ja, maar het, het wordt die uitgespeeld? Ik ben het eens met Huip uh, in die zin. Uh, dus als je het nog even extrapoleert... dan uh, zorgt uh, Samson ervoor dat, uh, dat Wilders niet uh, aan bod komt... Mm -hmm. Is dat dan de conclusie? Het is in ieder geval prettig voor Rutte... die het, het speelveld op rechts voor zich heeft. Hij hoeft zich niet tegen Wilders te verweren... want die komt toch niet aan bod. Uh, en dan krijg je dus gekke combinaties in die zin... dat uh, aan de linkerkant, als je, als je dan toch aan dat... Wie, wie trouwt en met wie gaat meedoen... dan kom je, uh, wil je een meerderheid hebben... Nou ja, we kennen het belang van de peilingen enzovoorts. Maar goed, als je nou een beetje uh, op die, op die uh, stemmen afgaat... dan heb je aan de linkerkant waarschijnlijk vijf partijen nodig. Um, uh, en aan de rechterkant, of aan de middenkant... misschien vier, en misschien zelfs wel drie. Ja. Dus het zijn er veel minder dan we twee weken, drie weken geleden dachten. Waar iedereen zei, nou, wat een rommeltje, we moeten vijf, zes ja. partijen hebben. En oi, in, in die zin is het interessant wat er, nu, uh, wat er nu gebeurt. En voor ons als kiezers misschien wat overzichtelijker ja, en prettiger? Dat, ja, uh, want anders krijg je ook weer moeilijke constructies... met partijen, minderheidskabinetjes met de steun van de SGP en zo. Nou, ik weet niet of en Nederland. nu al moe van die, die formatie ja, en precies. die moet nog ja, beginnen. Exact. Partijen leunen te veel op hun lijsttrekkers. Dat zei oud-minister van Financiën Onno Ruding vandaag tegen Nu.nl. Dat is een algemeen tekort in, bij alle, bijna alle partijen. Van, natuurlijk is er altijd de leider... En ik vind dat hij het goed doet. Maar er zit niet veel omheen wat ook aantrekt. Dat dikwijls wel goede mensen zijn. Die zijn nog onbekend. Hè, en die moeten zich nog, nog waarmaken. Ik vind het heel belangrijk dat er mensen zitten met, met ervaring. Mis je uh, meerdere gezichten, hebben Of denk je het is eigenlijk wel genoeg? Zo? Echt helemaal niet. Nee, dit is, ik zit toch nu een beetje in de vergelijking, Maar dit is het equivalent van dat je gaat zeggen... dat er in de supermarkt niet genoeg soorten melk te kiezen zijn. of zo. Ik denk dat de kiezer in de afgelopen weken... eigenlijk al doodgegooid wordt met debatten en optredens... en, en allerlei soorten uitzendingen. Dus de lijsttrekkers, daar is hij al helemaal ziek van. En als hij dan ook nog eens een keertje... het nummers twee en drie zelf in de gaten moet gaan houden... ja, ik denk dat als er partijen zijn... die een hele interessante... Uh, Kandidaten hebben, dan moeten die er zelf voor zorgen dat die naar de mensen toe gaan, denk ik. Ja, maar de kiezer zit er, denk ik, niet echt op te wachten. Nee, die heeft genoeg overloten ja. waarschijnlijk. Mee eens, Bart? Jazeker. Ik denk ook niet dat uh, meneer Ruding mag we <laughs> verwachten dat hij in het campagneteam team van meneer Buma terechtkomt, want hij bewijst hem zo geen dienst. Vooral die, die mensen zeggen, die wel hard aan het werk ja, zijn. Ja, exact. En ook, uh, ja, hij zegt uh, er zijn meer mensen nodig. Ik vind dat mijn lijsttrekker het goed doet, maar, en dan komt er wat. Ja, sorry, maar dat is nou niet een ondersteuning van je eigen lijsttrekker. En over meer hoofden gesproken, nou hebben bij GroenLinks gezien, als je meer hoofden in, het, uh, in de tent hebt, uh, we hebben de Circus Act van Tofik Bibi gezien, nou, dat is niet goed voor je Maar ja, daar er komt nog bij dat er ook gewoon, er zijn al heel veel lijsttrekkers, weet je, die, die, die, vergeleken met Amerika, waar je met twee te maken hebt, hier, hier moeten ze al bepaalde lijsttrekkers erbuiten halen, want anders te veel hebben. Dus, ja. ja. ja. ja. Ik denk dat we even naar Siewert gaan. Siewert, voor een kleine update van het Carré-debat. Hoe staat het ervoor? Ja, dit is een andere koek dan het NOS-debat. Het gaat gelijk los in uh, de eerste minuten. En het is leuk om te zien hoe ze zichzelf positioneren. Ze krijgen 45 seconden per persoon om te zeggen uh, wat ze willen. En het gaat in één klap over Europa. En daar brandt het op los. En het is eigenlijk grappig dat je, als je gaat kijken naar Diederik Samson... dan is eigenlijk wat hij gaat doen... is vanavond een slecht nieuwsgesprek voeren met de kiezer. En daar hebben we even een fragmentje van hoe dat uh, dan klinkt. Ah, die hebben we nog niet, maar die komt er wel aan. En het leuke is dat als je eens kijkt naar Samson en dan naar Rutte. Eigenlijk natuurlijk de man die die uitdaagt. Die noemt zich vandaag voor het eerst zeer expliciet minister-president. die heeft het over de laatste anderhalf, twee jaar dat ik minister-president ben. Nou, dat herhaalt hij een keer of vier, vijf. En volgens gebeurde er wel even wat spannends. Um, dat is dat Pechtelt en Samson eigenlijk samen een, een coalitietje hebben gesmeed... om Rutte eraan te herinneren dat hij altijd smeet met die one-liners... als hij geen euro of geen cent meer naar Griekenland. En dat hij dat uiteindelijk toch heeft gedaan... En uh, daarop merk je dus dat Rutte nu een beetje aan het wankelen is. Want, ja, hij zegt dat hij minister-president is. Maar kennelijk breekt hij weer zijn woord. Nou, dat is dan voor Wilders natuurlijk inkoppen. En dan uh, maakt hij uh, een leuke grap over Margaret Thatcher. Dat hij tenminste nog een rechte rug had. En, uh, en Rutte niet. Nou, en dan is het toch lachen. Aan jouw gezicht te zien ben je heel blij. Met het nou ja, kijk, dit is dus wel inhoud. En um, dat is wel weer het knappen van RTL. Vorige keer was het hier uh, was een beslissend debat uh -huh. voor Roemer. Die maakte hier zijn kwinkslag. Ja. Maar ook voor um, uh, Wilders, die hier toen vorig jaar heel sterk uitkwam. Op inhoud, op immigratie. Iedereen lachte toen. Maar dan heeft hij wel zijn zetels gewonnen. En me, ja, we hadden het er net al over. Het zou me niets verbazen als Europa hier toch een zeer belangrijk thema is... dat hier inhoudelijk wordt... Uh, behandeld en dat is toch wel uh, leuk om te zien eigenlijk. Nou. Dit was toch ook het je kijkt zo lief debat. De twee ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Famous. Famous. Nee, niet last words, maar wel famous <tiedacht> words in ieder geval. Um, we gaan zo meteen verder praten met de speechschrijver Huip Hudig en campagnestrateg Bart Jochems... Over hoe persoonlijk politici kunnen of moeten zijn in hun campagne. Maar eerst gaan we naar een lekker nummertje luisteren. Het nummer van de PVV, Want zodra Wilders opkomt, wordt dit gedraaid. <tied> Ja, yeah, Eye of the Tiger. Is het een goed gekozen plaats, denk je, Bart, of niet? Ja, er zit wel lekker tempo in natuurlijk. En je ziet mij iemand wel van de trappen komen ja. op die manier. Hè? Dat, uh, ja, dat uh, is wel een fijn, uh, fijn wel nummer. Het straalt wel power uit, ja. Ik heb, meer, ik heb trouwens meer uh, de gedachte bij naar beneden komen... van een vrouw van de trappen dan van meneer Wilders. Ja. Maar dat even terzijde. Ja. Nou, hij hoort het in ieder geval niet, want hij is aan het debatteren. Dat scheelt. Um, Huip, we gaan het hebben over uh, onder andere hoe persoonlijk politici het moeten maken. Jij bent speechschrijver, heb ik al meerdere keren gezegd. En uh, je hebt de afgelopen dagen vol afschuw naar alle debatten gekeken zeg ik iets wat gechargeerd. Mm -hmm. en je hebt daar vandaag ook een artikel over geschreven voor NRC Handelsblad wat doen politici fout wat jou betreft ja, nou, ik ben, vorig jaar ben ik naar een congres geweest in Washington voor uh, speechschrijvers uh, uit de hele wereld. En er was een hele interessante discussie uh, in een panel van democratische en republikeinse uh, speechschrijvers. Waarover werd gesproken van waar gaat het nou uiteindelijk over met verkiezingen. Waar bepaalt een kiezer zijn stem op? En daarvan was toch echt de conclusie dat het gaat om drie dingen. Ten eerste, wie is een kandidaat? Ten tweede, wat is zijn analyse van hoe het land ervoor staat? En ten derde, waar wil hij het land naartoe brengen? En om die drie dingen in de praktijk te brengen... is het heel belangrijk dat je in je verhaal als lijsttrekker... het niet te vlak en te algemeen houdt. En nu gaat het gewoon vrij veel over algemeenheden... over cijfers van het CPB, over lastenverzwaringen, kosten in de zorg... Terwijl mensen eigenlijk willen weten, wie zijn de politici nou? Waar, waar staan ze voor en vooral dus ten eerste, wat zijn hun waarden? En ten tweede, wat zijn hun verhalen? En uh, die verhalen, dat kunnen persoonlijke verhalen zijn... maar het kunnen ook gewoon verhalen zijn die hun aanspreken. Maar de kracht van het verhaal, die is gewoon onmiskenbaar. En die mis ik een beetje, inderdaad, ja. Kan je daar een vinden, Bart? Voor een groot deel, maar je moet de balans wel goed in de gaten houden. Want als je het over personen hebt... We hebben in deze campagne... in Nederland is het natuurlijk iets anders dan Amerika... maar goed, in Nederland uh, doen we nog iets normaler... tussen aanhalingstekens. In deze campagne natuurlijk gezien een aantal mensen... met een persoonlijke keukentafel of kind... of wat dan ook tevoorschijn kwamen. Samson en boem. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat je daar de balans wel goed in, uh, in de gaten moet houden. Want anders ga je iets beloven aan die kiezer wat je niet kunt waarmaken. Voorbeeld, Samson met zijn gehandicapte dochter. Um, de kiezer denkt misschien... nou. Gezondheidszorg is bij Samsung en dus de PvdA waarschijnlijk in goede handen. Terwijl, als meneer Samson aan de macht is, zal die waarschijnlijk daar ook nare ingrepen moeten doen. En wat ben je dan, de kiezer, eigenlijk aan het voorspiegelen. Dus je, moet ja, de dus balans je van het, het verhaal... risico, als het ware, door meer persoonlijkheid erin te zetten. Ja, en je, en je, je, je moet de kiezer niet bedonderen. Uh, nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, er zitten zeker grenzen aan persoonlijke verhalen. En ook mensen die speeches houden. Met ik heb dit en dat en ik heb ze. Ja. Zo Obama, bij zijn tekstbudget speech haalt hij drie mensen aan die hij op straat gesproken heeft. En met met op straat op straat bij die de tweede die of derde word ja. je er op het moment ook een beetje moe van. Maar het dat je door het vertellen van een verhaal uh, uh, veel meer bij het publiek ja. los te maken. Je wordt concreter. Je gaat veel meer in beelden praten en zo dan in plaats van in container begrippen. En ik denk wel dat de kiezer er wel behoefte aan heeft om uh, iemand uh, ja, te leren kennen. En En als dit jouw analyse is, was je dan uh, te spreken over de keuze van Samson om ook een deel van zijn persoonlijke thuisleven op te voeren in dat spotje? Nou ja, om daar een heel laf antwoord op te geven. Ik zou het zelf niet aangeraden hebben, maar het is wel zo dat je hem daardoor toch leert Kennen. En als hij de ambitie heeft om minister-president te worden, en wil daardoor ook dat stuk van zijn leven laten zien, ja, dan valt er ook wel wat voor te zeggen dat je dat doet. Maar waarom maar zeg je, vind... ik zou dat niet aanraden? Nou, ik vind het zelf goed. Het voelt voor mij gewoon. Uh, toen ik het zag, dacht ik, auw. En dat is niet een effect wat je bij een kijker... Uh, oh in de zin bijvoorbeeld... van te persoonlijk, te ja, bloot, te ja, kwetsbaar. Ja, ja, en ook dat je ja, toch dan de verdenking zou kunnen hebben... dat hij zoiets inzet voor electoraal gewin. Dat is natuurlijk toch wat, wat mensen dan denken. En ik weet niet of dat de bedoeling is geweest, ik neem aan van niet. Maar dan, dan ga je dus, denk ik, over het randje waar, waar jij het ook over hebt. Ja, en het en tweede is, en dat, dat verbaast mij dan heel vaak... want ik snap jou, ik zie jouw frustratie en die hoor ik ook dat er een, een lesje wordt voor opgelezen. Hè? Ik bedoel, uh, In trainingen doe, uh, laat ik mensen het ook wel doen. Dan zeg ik van, ja, je staat nu tegen een camera te praten... en dan krijg je dat soort staccato-one-liners waarvan iedereen denkt... nou, hebben we het wel, nou, we het wel gehoord. Een onnatuurlijk is, betoog staat, eigenlijk. Wel. Stel je nou eens voor, en dan kom je waarschijnlijk meer in de verhalende trance... zoals Huib die voorstelt, stel je nou eens voor dat je tegen de buurvrouw praat. Bedenk je dat nou eens? Dan ga je automatisch anders praten dan tegen een camera of tegen ja. een grote zaal. Dan Denk praat je niet anders. Ook dat je... Praat je niet tegen ons ook als de buurvrouw? Uh... No. <tie> ik vind dat je het goed doet namelijk. Je zit er goed ontspannen in. Ja, maar dat is ook het verschil moet ik eerlijk zeggen tussen radio en televisie. Want ik kan het weten, je zit veel meer ontspannen... als je niet op televisie bent. Ja. Daarom is dat karedebat wat ik nu achter jullie op het scherm zie... dat is een mate van druk, dat is bijna onmenselijk. Ja. Het is zowel fysiek ja. presteren als goed eruit zien... Absoluut. op je lichaamstaal letten. Tussen de shots, dat soort dingen, opletten zo ja. ja, ja ik uh, wil even naar, een, uh, want dat fascineert me eindeloos. Het verschil tussen Amerika en Nederland qua smaak, wat wij acceptabel vinden, van hoe persoonlijk mensen zijn, maar ook het talent dat ze daarvoor hebben. En we gaan even naar een fragmentje van Ann Ro Romney yeah. luisteren. I can tell you well, I fell in love with him. He was tall, laughed a lot. He was nervous. Girls like that. It shows guy's a little intimidated. Kan je hiermee wegkomen in Nederland, huip, met zoiets? Nee. Ik bedoel, ik, ik vind haar echt... hoe ze ook aan het begin van haar speech... What a welcome! Lekker zegt, toch? Zo, zo, ja, jij bent zo'n Amerika-liefhebber. Ik als Nederlander ga bij mij de, de haren die ik nog heb... recht overeind staan in ieder geval. Maar uh, en wat je ook bij haar ook een beetje ziet... is dat, ze, dat je, het is zo'n type moeder die heel erg lief en aardig doet... maar ondertussen als het bierjongetje over het gras loopt... Uh, dan wordt hij er keihard afgetrapt. Maar even zonder gekheid... Uh, ik vind wel wat ze goed doet... is dat je uit uh, wat jij net ook zegt... het verhaal van uh, gelijk willen hebben... elkaar vliegen afvangen... zij gaat wel naar een ander niveau toe... doordat zij dus echt over liefde begint te praten. En dat vind ik wel heel goed. En ik denk dat dat ook nog een beetje mist in de campagne. En degene die dat wel goed doet, vind ik, is Samson die trekt het dus wel uit het uh, sfeertje van de cijfers en de feiten en gaat dus echt naar, naar, ja, naar de waarde, waar sta je voor? En bij haar was dat dus liefde. En ik vond dat verhaal wat ze hield aan de ene kant afgrijzelijk en aan de andere kant idioot genoeg raakte het me wel af en toe. Bart, geef nou maar toe. Jij was ook geraakt. Je had truitjes. Ik moet jullie heel even onderbreken, heer. Want we gaan naar Sievert. Vertel. Ja, de reclameblok op de televisie. Dus dan moet je natuurlijk de radio aanzetten. Uh, nee, wat eigenlijk leuk is. We hebben nu zeg maar, de uh, iets minder grote partijen kregen. We. Al was Roemer uh, zat daar wel bij. En het gaat maar over één ding naar Europa. En dat is de coalitievorming. En daar pakt Buma. Die, die richtte daar zijn pijlen heel scherp op, uh, op Rutte. Uh, omdat, ja wat gaat Rutte nou eigenlijk doen op 13 september? Hij wil zich daar niet over uitspreken, dat is een andere wereld. Kortom, het rode lichtje van, uh, van Rutte is niks waard. Kan je al een beetje... Af... Een ding is duidelijk. Het lichtje wat hier rood is bij Mark Rutte, dat is rood tot 12 september. En op 13 september wordt het weer groen. Want u weet net als ik dat de toekomst van Nederland in Europa ligt. Dat we de euro moeten leggen, redden. voor onze anderhalf miljoen banen die ervan afhankelijk zijn. en de 180 miljoen euro, euro die wij daar verdienen. Daar spreek ik u op aan. Nu nee, straks ja. is geen vrijgezicht. gezicht. Dank u wel, meneer Buurmaier. En tot slot. Nou ja, dit waren de inleidende beschietingen. En daarna kwam het volgende onderdeel. Roemer die naar de desk van Petra Grijzen moest. Nou ja, en afgaan als een gieter was nog niet de goede uh, bewoording ervoor ik werd uh, geconfronteerd met zijn CPB-draai rondom de AOW-leeftijd. Je, je wist nog wel, 65 blijft 65. Maar ja, bij het CPB blijkt opeens, 65 ja. wordt 67. Ja. Ook bij de SP. Daar wordt hij mee geconfronteerd. En hij weet zich zo geen houding te geven over wat hij moet doen. Hij schiet in al van die taal. Zei, ik ga alleen marktpunten, geen breekpunten. Ze constateert, nou, u heeft dus geen antwoord. U gaat het, die draai niet meemaken. Die zegt nog, ja, een ander die geeft het in twee uur weg. Hè? Dat was Wilders in 2010. Uh, dus, en zij zegt, nou, geeft u het dan, uh, uh, dan in twee dagen weg. Geen antwoord. Roemer gaat gewoon weer af in een groot debat. Dat zag je heel duidelijk van uh, op het scherm gebeuren. Pijnlijk, pijnlijk. Heren, even terug naar jullie. Stel dat je zo'n uh, gigadraai moet maken. Ik bedoel, wij associëren allemaal de SP met 65, blijft 65. Blijkt in de zomer ergens stilletjes aan veranderd te zijn? Als je dat moet, en dat kan gebeuren, zo is het in Nederland... als je dat moet gaan uitleggen in zo'n debat... is er een fatsoenlijke manier om het te doen dat je het ook nog kan overleven? Bart? Uh, recht toe, recht aan en zo kort mogelijk en zo snel mogelijk. Eén keer door het vuur springen in plaats van door gaan zitten kruipen. Um, ik zag vanavond Buma uh, op een andere zender... en die moest uh, uitleggen waarom hij in dat vorige kabinet was gekropen. Mm. Hij kwam dan niet uit. Je zou zeggen, daar ben je op voorbereid. Daar heb je een verhaal bij. Had ja. hij niet. Nou, ik nu Roemer, hetzelfde verhaal. is al drie, vier dagen bezig met die ellendige spin... noemen ze dat dan mm -hmm. in termen, waar, waar, Rondom uh, Achterman die een probleem heeft met dat uh, 65 naar 67. En het ziet er nou uit, en dat is dat, wordt, dat wordt, daardoor wordt het nog erger... alsof Roemer dat een beetje stiekem erin heeft zitten doen. Maar dat klopt ook. Precies. Dat, bedoel, dat, dat is geen spin. Dat is een echt een droge constatering. Dat hun verkiezingsprogramma wat anders zegt dan het CPB-programma. En hij kiest gewoon ja. niet. Is het nou het een of het ja, dan je Die pleister er, er op een gegeven moment aftrekken, ja, Dat kan ja. ik ook wel volgen. Tegelijkertijd hoor je analytici ook wel zeggen: Huip van uh, niet te vaak je eigen fout herhalen. Niet te vaak erover praten van: goh, we zijn van gedachten veranderd. Eén keer, zegt Bart. Kan je, is ja, dat het beste absoluut. tactiek? Als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Dat is het bekende Haagse adagium. Dus, uh, ja, maar ja, goed, uh, hij zit nu in de hoek waar de klappen vallen. Dan krijg je dit er ook bij. Uh, when it rains, it pours. Um, je hebt speeches geschreven voor Mark Rutte, voor Rita Verdonk, voor Piet um, Ja, Rutte is al bezig nu. Het is nu nog even een reclamespotje. Wat had je hem ge geadviseerd als je hem net voor vanavond had gesproken voor het debat? Ja... Um, toch wel dat hij uh, naar zijn waarden toe moet en, en echt zijn visie moet neerzetten. Is hij te onpersoonlijk gebleven? Uh, nou, ik denk dat het grote verschil met de vorige verkiezingen voor hem is. Vorige keer was hij oppositieleider en nu is hij premier. En hij moet aan die rol, moet hij meer gestalte geven. En ik weet uh, dat hij het in zich heeft. Uh, dat hij echt wel ideeën heeft over de samenleving. Dat hij gelooft in de kracht van mensen. Zonder dat ik hier een promoverhaal wil gaan houden. Maar <lacht> ik denk dat hij dat echt moet vertellen, waar hij in gelooft. Ja. Ja, we gaan uh, ontdekken of dat inderdaad lukt. Bart, jou spreek ik morgenavond weer. Ja. Je schuift gezellig aan. Huip, dankjewel dat je hier wilde zijn vanavond. Ja. Willemijn, jij bent er weer. En ik heb nu tijd ja. om te horen wat jij gaat doen. Goed zo. Sievert van Linden die blijft lekker zitten. Die volgt ook bij ons uh, zometeen het carré-debat. En Filip en Roderick van Zuilen van Nijlenveld. Geweldig. Dat weet je nog niet. Maar dat blijkt. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal. Dit land is toe aan een stabiel kabinet. Morgenochtend van half negen tot negen, D66-lijsttrekker Alexander Pechtold. Zo'n avontuur op rechts, dat nooit meer. Een experiment op links, dat werkt ook niet. Ook een vraag voor Pechtold? Stel hem via vragentenhaag.nl en luister morgenochtend vanaf half negen naar de lijsttrekkers. Geef ons de sleutel, maak ons groot. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.